10 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. De naam van Gorge Zorrigueta, de vader van Maxima... is weer opgedoken in verband met de Argentijnse dictatuur. Nabestaanden van slachtoffers hebben justitie in Argentinië gevraagd... een onderzoek te doen naar de rol van landbouwondernemers... in de tijd van de dictatuur, onder wie Zorrigueta... dat schrijft de Argentijnse krant Pagina Doce. Familieleden van slachtoffers van de dictatuur zeggen dat de landbouworganisatie Inta betrokken was bij verdwijningen tijdens de dictatuur. Sorregietta gaf in die tijd leiding aan het instituut en zou ervan geweten hebben. Sorregietta heeft altijd ontkend dat hij op de hoogte was van verdwijningen. Er dreigt een tekort aan bedrijfsartsen in Nederland. Een groot deel van hen gaat binnen nu en vijf jaar met pensioen en nieuwe artsen melden zich nauwelijks aan.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 De beurzen in Europa zijn het nieuwe jaar flink hoger geopend. Beleggers zijn opgelucht dat de Verenigde Staten... voorlopig niet in de begrotingsafgrond, de fiscal cliff, vallen. Een paar uur geleden stemde het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden... in met het begrotingsakkoord. De AIX opende met een winst van 1,8 op 349 punten. De hoogste stand in ruim anderhalf jaar. En Op dit moment staat de Amsterdamse beurs op 348 punten. Alle 25 fondsen in de AIX gingen vanochtend omhoog. Ook de beurzen in Londen.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 Gisteravond hebben een kleine 1,8 miljoen mensen naar de finale gekeken van het wereldkampioenschap Darten. Blijkt uit cijfers van de stichting Kijkcijferonderzoek. In de finale die te zien was bij RTL 7 moest de 23-jarige Nederlander Michael van Gerben het opnemen tegen de Brit Phil Taylor. Van Gerben verloor de eindstrijd. De wereldtitel ging voor de 16e keer naar Taylor. En het weer nog bewolkt en af en toe zon. In het noorden kans op een bui en vanavond van het westen uit regen. Temperatuur rond een graad of 8. De komende dagen bewolkt en hier en daar lichte regen.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 Uw jaaropgave van uw AOW-pensioenprinten? Login op www.mijnsvb.nl Dit is Radio 1. KRO. Goedemorgen Nederland. Karel Johan de Zwart. De Nederlandse commandant in Kunduz over het wel of niet voortzetten van de trainingsmissie. Oud-VVD-minister van Financiën Witteveen vindt de aanpak van de crisis door het kabinet verkeerd. Goede doelen laten veel geld liggen omdat ze niet goed omgaan met grote gevers. Een grote gever verwacht dat uh, die een deel van de oplossing is. En niet alleen maar een grote accept giro. Niet alleen maar geld. En het ochtendumeur van Ton Kas. Het is vijf minuten over tien. Dit is het vervolg van KRO. Goedemorgen Nederland. 2013 wordt het jaar waarin een beslissing valt over het voortzetten van de Kunduz trainingsmissie in Afghanistan. De missie waarbij Afghaanse agenten worden opgeleid zou aanvankelijk doorlopen tot 2014, maar het aangekondigde vertrek van de Duitsers die in het kamp van Kunduz voor bescherming zorgen maakt dat onzeker. Kolonel Roland de Jong, commandant van de trainingsmissie, goedemorgen. Ik hoor net dat meneer de Jong niet hangt... want ik had hem heel graag willen vragen... Uh, naar hoe het nou staat met de veiligheid dan daar bijvoorbeeld... van uh, onze, onze mensen die daar aan het werk zijn... om uh, Afghaanse agenten op te leiden. Was een van de basisvoorwaarden... waarmee uh, men hier in Politiek Den Haag akkoord ging met die trainingsmissie. Inmiddels hangt hij wel, meneer de Jong. Goedemorgen. En goedemorgen bij u en goedemiddag bij mij. Ja, met enige vertraging op de lijn waarvoor alvast excuses. En het zal het gesprek misschien een beetje lastig maken, maar we gaan gewoon uh, beginnen. Um, begin december zette u uh, door die Duitse exit grote vraagtekens bij het uitzitten van die missie. Hoe kijkt u daar nu tegenaan? Nou, ik, ik zet er daar geen grote vraagtekens bij. Ik had aangegeven uh, dat dat natuurlijk consequenties voor ons zou hebben... dat daar uh, over nagedacht wordt. Uh, en dat is ook degene wat ik nu nog steeds vind. Uh, er wordt over nagedacht in Den Haag wat uh, ja. de mogelijke opties zullen zijn... en daar zal het besluit over worden genomen. Ja. Nou, vult u dat zelf eens in? Nou, dat, kan, uh, dat kunnen heel veel verschillende opties zijn... Uh, van uh, uh, gewoon blijven en uh, doen wat we nu aan het doen zijn, tot uh, alles wat, uh, wat anders is. Maar goed, daar wordt nu in Den Haag over nagedacht. Mm -hmm. En daar moeten we ons even aan houden en daarop afwachten. Ja, nou, de veiligheid gaat boven alles. Hè? Dat is een van de voorwaarden destijds. Een harde eis ook van de politiek. Hoe is het op dit moment met die veiligheid gesteld? Nou, de veiligheidssituatie hier in Kunduz is, uh, wat ik zo kan zien, uh, verbeterd. Dat daarbij baseer ik me ook op gesprekken die ik heb met de gouverneur en met de chef van de politie. Maar ook met de bevolking, die zeer te spreken is over de manier waarop wij onze mensen trainen. En juist het contact met de politie en de lokale bevolking is uh, verbeterd. Als je ook in de praktijk gaat kijken, dan zien we dat we hier een uh, aantal grote... Uh, evenement, is islamitische feestdagen hebben gehad. En die zijn feitelijk uh, probleemloos verlopen, Geen aanslagen geweest. En dan zie je dat de politie eigenlijk voorafgaand aan deze feestdagen... zeer actief is en zich proactief opstelt. Ja. Dus wat dat betreft, zeg ik, die veiligheidssituatie is, uh, is verbeterd. Is verbeterd, want ik had begrepen... Uh, er zijn dit jaar elf meisjes en vrouwen in de provincie Kunduz vermoord. En dat is vijf keer zoveel als in 2011. Ja, dat is natuurlijk uiterst treurig dat dat soort dingen gebeuren. Uh, maar goed, je moet natuurlijk de, de veiligheid in zijn algemeenheid bekijken. Ja. Uh, dat geldt over dit soort zaken, maar dat is natuurlijk veel breder. En uh, los van dat dit natuurlijk een treurig getal is... en uh, dat dat ook verbeterd moet worden... Uh, blijft de totale veiligheid wel uh, verbeterd. Mm. U geeft nu, uh, of althans u, de trainingen zijn nu ruim een jaar gaande daar. Uh, nou is sinds begin van die missie wel het een en ander veranderd hè, aan het programma. Uh, aan die trainingen. Kunt u eens uitleggen wat er nu aan trainingen wordt aangeboden op dit moment? Ja, op dit moment uh, hebben we eigenlijk twee soorten trainingen. Allereerst uh, geven wij een achtweekse basisopleiding samen met onze Duitse collega's. Ja. En uh, wat we ook geven is de tienweekse vervolgopleiding. En die is eigenlijk geheel in onze eigen handen. Uh, en dat is die vervolgopleiding kenmerkt zich eigenlijk door afwisselend lesgeven aan de politieagenten. En vervolgens mentoren van hun werkzaamheden in de werkplek. Dus gewoon uh, op de, in de praktijk. Onze mensen gaan dus daadwerkelijk met de politieagenten straat op. Ja, ja. en wat zijn de resultaten die u boekt met die trainingen, concreet? Nee, je ziet dus dat de politie uh, eigenlijk... Meer de straat opgaat en contact maakt met de burgerij. In plaats van alleen maar op uh, checkpoint zit en afwachten tot uh, op de dingen die komen gaan. Ze zijn veel actiever geworden. En wat wij uh, zeggen uh, me meer bezig gaan houden met community policing, oftewel het in contact zijn met de burgerij en daar iets voor betekenen. Ja, u bent vrij optimistisch, dus u vindt dat u dat het eigenlijk best goed gaat. Uh, maar het gaat niet altijd van een leien dakje. In oktober, bijvoorbeeld, raakte u 96 door de Nederlandse Marichussé opgeleide agenten kwijt. Um, die waren buiten Kunduz te werk gesteld. En dat was tegen de afspraken. Dat uh, lag politiek ook zeer gevoelig hier in Den Haag. Uh, zijn die trouwens inmiddels weer terecht, die agenten? Ja, dat de agenten die zijn wel te rest. We weten waar ze zich bevinden. Maar inderdaad, een aantal zijn daarvan buiten Koendus geplaatst. En dat betreft met name een aantal opgeleidde onderofficieren. Ja. Uh, dus uh, wij hebben als maatregel genomen... dat we die verloog eventjes uh, niet opleiden. Uh, en uh, inmiddels zijn de afspraken wel herbevestigd. Maar je ziet dus dat het land ook op eigen benen gaat staan. En het ministerie van Binnenlandse Zaken in Afghanistan... die plaatst deze mensen door het hele land. En Koenus gaat het relatief goed, zoals ik al uitlegde. En ik kan zich voorstellen dat uh, ja, uit nood geboren. Uh, onderofficieren ook wel in andere delen waar het uh, minder goed gaat uh, geplaatst zijn. Daar heeft u eigenlijk wel een beetje begrip voor zelfs? Nou goed, het is, het is verklaarbaar vanuit het oogpunt. Het ja. blijft natuurlijk staan dat we daar afspraak mee hebben gemaakt. Maar goed, dat is waarschijnlijk niet iedereen mee van de doordrongen. Hm. Uh, want uh, ja, dit was destijds ook de aanleiding om uh, de opleiding van die onderofficieren stop te zetten. Hè, destijds. Hoe zit het daar nu mee? Nou, die, die, wij zijn opgehouden met het geven van die opleiding. Dat betekent ja. niet weg dat de Duitse collega's die wel gewoon nog geven. Ja, die worden nog steeds gewoon opgeleid. En die Duitse collega's gaan vertrekken straks, toch? Die Duitse collega's die gaan uh, op een zeker moment zal uh, het uh, opleidings- en trainingscentrum volledig overgedragen worden aan de Afghanen. Ja. Dat zal al uh, ergens uh, uh, juli zijn. In principe geven de Afghanen op het opleidingscentrum zelf al les. Dat monitoren wij alleen nog maar. En ook hebben ze, de staffuncties hebben ze ook uh, inmiddels op zich genomen. En zij zijn eigenlijk gewoon verantwoordelijk voor het draaiend houden van het politietrainingcentrum. Ja. Ja. Wat betekent eigenlijk dat aangekondigde vertrek van die Duitsers voor de veiligheid in het kamp Kunduz? Want zij zorgde voor de nou, bescherming. Ja, het kamp Coen dus zal als zodanig uh, gesloten worden. Uh, maar dat neemt niet weg dat hier nog steeds uh, een kamp uh, aanwezig is uh, van de Amerikanen. Uh, en wat het voor de veiligheid betekent... zal natuurlijk uh, deel uitmaken van de afspraken die, uh, die gemaakt worden in Den Haag... En, en de plannen die daar uitgedacht worden. Ja, nou wordt er vaak gezegd hè, over zo'n trainingsmissie... dat die toch ja, eigenlijk veel langer zou moeten duren dan nu het geval is... om echt uh, effect te hebben, om zin te hebben. Hoe kijkt u daar eigenlijk tegenaan op basis van uw uh, ervaringen? Nou kijk... Uh, we proberen het een beetje om te buigen. Onze missie is nu inmiddels ook om uh, de Afghanen meer op eigen, ja, op eigen benen te zetten. En uh, projecten op te starten die dat uh, versterken. Zo gaan wij uh, over enkele dagen beginnen met het opleiden van een aantal Afghaanse trainers. Die gaan zelf uh, zometeen de vervolgopleiding die wij nu nog geven, gaan zij voor hun rekening nemen. En daarmee... Ja, bouw je aan een stukje duurzaamheid. Ja. En dat is uh, denk ik ten gunste van, uh, van uh, het land. En daarmee kunnen we ook zo meteen, als de, de internationale gemeenschap weg is, kan de motor gewoon blijven draaien. Ja, maar betekent dat nou eigenlijk dat jullie, uh, nou ja, om echt inderdaad uh, uh, de vruchten te gaan zien van het werk, het gedane werk, uh, dat jullie eigenlijk wat langer zouden moeten blijven of juist niet? Nou kijk, het is altijd lastig om te bepalen... wat is het goede moment om te vertrekken. Uh, dat zien we zo meteen, wanneer dat gaat, gaat worden. Ja. En je kan maar één ding kan je doen... en dat is zorgen dat het land er dan klaar voor is. En de mensen hier, ik richt me dan de politie in Kunduz... en ik weet zeker dat hij er dan klaar voor is. En verder bent u afhankelijk van politiek Den Haag, hè? wat daar besloten wordt? Zoals altijd zijn we afhankelijk van politiek Den Haag, wat er besloten wordt en hoe de missie verder in kleuring gaat krijgen. Oké, okay, we zullen zien wat daar dan uit gaat rollen. Dank u wel, kolonel Roland de Jong, de commandant van de trainingsmissie in Coendoes.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 Ja, goede doelen laten flinke kansen liggen bij het inzamelen van geld. Behalve de collectebus en de maandelijkse kleine donatie... zijn vermogende Nederlanders vaak bereid bedragen... met vier, vijf of zelfs zes nullen te doneren. Maar goede doelen gaan vaak niet goed om met deze grote gevers. Een verslag van Niels de Jager. Ja, alles was uh, geterroriseerd, kapot, uh, platgebrand. En hier zie je dan uh, ja, beelden van uh, mensen die, uh, die er niet uitzien. Nee, maar weet je, heel veel hoop... Deze foto's zijn ongeveer vijf jaar oud. Het is de eerste keer dat Hans Joze na een geslaagde carrière als ondernemer noord oeganda bezoekt. Hij wil daar een ontwikkelingsprogramma opzetten. Uh, dat is heel ingewikkeld, maar het, uh, het heet FLED, Farmer Led Economic Development. Dus economische ontwikkeling die door de boeren zelf wordt uh, gedaan. En hoe is dit begonnen? Hoe be heeft u besloten, ik, ik wil echt substantieel... Gaan, gaan bijdragen, iets, iets terugdoen. Ja, wij zien geld uh, als middel en niet als doel. Uh, we hebben makkelijk praten, dat realiseer ik me wel. Maar uh, ja, ik denk, uh, als iedere mens om acht uur naar het journaal kijkt... en je ziet dat soort beelden wat je nu voorbij ziet komen... dan, dan kan ik me niet voorstellen dat iemand, uh, als hij de mogelijkheden heeft... op zijn bank blijft zitten. Dat is heel simpel. Zoals hans Joze zijn er meer vermogende Nederlanders... die een flink bedrag voor het goede doel over hebben. Grote gevers worden die genoemd. Diana van Maastijk, Philanthropieadvies, Abin Amees Pierson. En zelfs banken spelen daarop in. Wat wij uh, willen doen is onze private clients helpen... met hun uh, strategie over hoe kunnen ze effectief gaan geven... en met het opzetten van de juiste structuren om efficiënt te gaan geven. Abin Amees Pierson is een private bank. Uh, daar zit dus het grote geld. En dan zo'n filantropieadviesafdeling. Ik zou dat helemaal niet verwachten op die plek. Nee, maar dat is juist waar je zo een adviesdienstverlening uh, uh, moet verwachten. Omdat er zijn heel veel uh, vermogende individuen die graag proactief willen geven. En die misschien de wiel niet weer willen uitvinden. Maar ze willen ook weten, hoe doen anderen dat? En wat heb ik nodig? Het gaat vaak om forse bedragen van tienduizenden euro's tot miljoenen. Maar vaak is er ook een soort haat-liefde verhouding tussen de grote gever en het goede doel. Grote gevers zijn namelijk niet altijd de makkelijkste. Ze willen meedenken, meepraten, meebeslissen. De grote gever verwacht een connectie met de leiderschap van een organisatie. Echt weten wie is de baas, wat is zijn of haar strategie. Weet je, een grote gever verwacht dat die een deel van de oplossing is. En niet alleen maar een grote accept giro, niet alleen maar geld. Zijn goede doelen soms ook misschien wat huiverig om zo'n... Ja, misschien wat bemoeizuchtige grote gever binnen te halen. Ja, soms wel. Maar ik vind het altijd uh, een extra. Het is wel goed om mensen van buiten te hebben... en zeker mensen met een passie. Waarom niet? Uh, dit zijn de recente foto's. We gaan er een keer of vijf, zes per jaar naartoe. Inmiddels. Terug bij de grote gever Hans Jozen, die zich richt op Noord-Oeganda. Hier zie je het gebouw. weet je. Nou, dat is, uh, het is een uh, mooi gebouw geworden. Oh, al tevreden met wat u uh, bereikt heeft daar die afgelopen vier jaar? Ja, dat is het probleem. Uh, ik ben niet gauw tevreden. Maar als je ziet wat daar in korte tijd al gebeurd is... Dat is, echt, uh, dat is echt fenomenaal. Hij werkt er nu redelijk goed samen met de hulporganisatie ZOA. Maar de eerste ervaringen met goede doelen waren moeizaam. Een weg met hobbels, ja. Die hebben we zeker gehad. Want u wilt nadrukkelijk niet alleen maar geld geven. U wilt ook echt meedenken, ja, mee beslissen wat ermee gebeurt. Ja, ah, dat zit in je. Maar B, um, wat voor mij een uitdaging was in het begin ook... Uh, ik geloof in een nieuwe aanpak van ontwikkelingssamenwerking. Iedereen heeft het erover. Wij, wij doen het in Noord-Oeganda met een NGO. Maar weet je van tevoren, dat zou wel niet goed gaan als ik ze alleen laat gaan. Ja, want hoe reageren goede doelen erop als... Uh... U zegt van ja, uh, prima, ik wil meehelpen... maar dan wil ik ook echt uh, ja, zelf controle houden wat ermee gebeurt. Ja, in het begin zeg je dat niet zozeer. Uh, je schat de situatie een beetje in uh, of het uh, wel of niet zou gaan werken... maar je hebt heel snel door of ze alleen op je geld uit zijn... of dat ze echt uh, uh, bewust ook uh, uh, openstaan om, om, om te leren. Is, is het soms zo dat ze echt alleen maar op het geld uit zijn? Dat gevoel heb je wel, ja. Ja, en dan is het gauw afgelopen, want dat doen we niet... Yeah? En zo laten goede doelen vaker potentieel soms enorme bedragen schieten filantropische adviseur bij de Private Bank, Diana van Maasdijk, kent vele voorbeelden. Dit is iemand die ongeveer elke jaar beslist om 10.000 euro te geven aan een andere organisatie. Dus een behoorlijk uh, grote gift. En zij was de directeur van een organisatie tegengekomen. En zei, zei ik ben geïnteresseerd uh, in uh, uw organisatie. En de directeur gaf haar direct de naam van de fondswerver. Dus die zei, nou praat met mijn fondswerver. En dat was een verloren kans. Ze, vo ze voelde zich niet gehoord. En ze dacht, nee, maar ik wil met hem praten. En die, die vrouw heeft ook niet gegeven uiteindelijk aan dat doel? Nee, ze vond het uh, niet prettig en ze heeft niet gegeven aan dat doel. En ze heeft het wel aan een andere organisatie uh, gegeven waar ze veel beter en warmer uh, begroet was. Vandaag staan wij uh, namens Troje Kruis. Morgen. Okay. Dag meneer, mag ik u ja. misschien wat nou, vragen? Meneer, ik nou, namens Ik, kijk, ja, ik snap dat u wil doorlopen. De maar maar... irritante straatwerving van goede doelen. En eigenlijk onbewust laat je die mensen, zonder dat ze er echt specifiek bij de ja of nee vraag komen, probeer je in het, uh, in het contract te praten. Ja, en Dat hoort u dus morgen. Vragen en opmerkingen zijn welkom via de mail. Goedemorgen Nederland, Straks volgens oud-minister van Financiën Johan Witteveen leidt Nederland aan begrotingstekortangst. Is nu het ochtendumeur van Tom Kas. Ja, mensen. De meeste uitslagen zijn weer binnen. Hier komt de score van 2012. Politicus van het jaar, Diederik Samson. Woord van het jaar, project X-feest. Studentenhuis van het jaar, de Albrecht, Communicatieman 2012 is geworden Sjoerd van der Wouw. Kapsalon 2012, style and beauty in Burgum. Product van het jaar, zelfverwarmende drinksoep. Brildrager van het jaar, Dinetta Ridderhof. Zwembad van het jaar, de Warande in Oosterhout. De vakantiefoto van het jaar is van Evi Willen. De caravan van 2012 is geworden hobby-premium. Beste trekauto van het jaar, Ford Focus. Gouden pepernoot Euvre 2012 gaat naar Diewetje Blok. Cafetaria van het jaar, Cafetaria van Holst in Dongen. Beste sportvisser van 2012, Ben Scholte Met de aantekening dat beste baarsvisser 2012 is geworden, Henk Roos. Verloskundige van het jaar... Lianne Metselaar. Beste boerentrekker van het jaar, de Vent 313, Vario. Groepsaccommodatie van het jaar is geworden... Groepsaccommodatie het Kampke in de Lutte. Beste kunstenaar van het jaar, Ted Noten. Beste schilderij van het jaar, Streetlife van Marcel Noorddam. Noordman. Motervrouw van het jaar, Corine Torkons uit Geldrop. Aardappel van het jaar, Bintje. De Gouden Koe 2012 gaat naar Paul van Lammeren. Beste scootmobiel was dit jaar de Kringo Tura. Beste Vogelsoort de Klauwier. Beste Brabanders 2012 Frans van Gerven en Giel van Genuchten. Bureauplant van het jaar is geworden Lief Vistona. Beste Fotoalbum Zelfmaakwinkel 2012 Albelli. Beste Oliebol 2012 bakken ze bij Bakkerij Olink in Maasen. Ik krijg helaas de tijd niet om alles op te sommen, maar ik overdrijf niks als ik zeg dat 2012 misschien wel het beste jaar was van, van, uh, van alle beste jaren. De beste wensen voor 2013, maar weer. Morgen het ochtendmuur van Henk Spaan. Het is zes minuten voor half elf. U luistert naar de KRO op Radio 1. Minister Kamp van Economische Zaken is optimistisch over onze economie. Ondanks de forse bezuinigingen. En dat laatste is precies wat het kabinet nou niet moet doen. Bezuinigen dus. Oud-minister van Financiën en oud-topman van het IMF, Johan Witteveen... vindt extra bezuinigingen nou niet bepaald uh, heel handig en zelfs onzinnig misschien wel. Goedemorgen, meneer Witteveen. Welkom. Goedemorgen. Um, waarom eigenlijk? Omdat we nu in een recessie zitten, ja. of vlak tegenaan. En bezuinigingen die verergeren die recessie. Dat kan dus eh, grotere werkloosheid veroorzaken. En dat is heel schadelijk. En het punt is, als we het structureel bekijken... los van die conjunctuurschommelingen, tijdelijke afwijkingen, dan zitten we op het juiste niveau. Het niveau waarbij we op die gewenste schuldquote van die 60% kunnen blijven. Ja. De dus structureel is het in orde. Alleen tijdelijk, doordat de conjunctuur inzakt... neemt het begrotingskort toch toe. Ja, ja. Want lagere economie, lagere belastingopbrengsten... meer uitgaven voor werklozen enzovoort. En dat willen we nu gaan compenseren. En dat is iets wat we in de economische wetenschap... al vele jaren geleden hebben geleerd... Als je die conjunctuur een beetje wil, wil stabiliseren... en die schadelijke schommelingen wil tegen, moet je dat juist niet doen. Niet bezuinigen dus. Maar goed, wij zitten met, uh, en daar is hij dan, de 3% norm. Ja. Harde afspraak met Brussel. Voorwaarde voor het vertrouwen van het bedrijfsleven toch ook? Dat moet met Brussel besproken worden. Want wat ook een wens van Brussel is... dat landen geen grote... Betalingsmanstekorten of overschotten hebben. Ja. En dat is begrijpelijk. Uh, want daar moet in die economische unie natuurlijk een zeker evenwicht zijn. Ja. Nu hebben wij een enorm groot betalingsmansoverschot op de lopende rekening. Dat is het verschil tussen wat we ontvangen aan uitvoer en betalen aan en invoer enzovoort. Mm -hmm. ja. Van meer dan 10 van het bruto binnenlands product. Dat is buitengewoon veel. Dat ja. hebben we al jarenlang. Ja. En dat is meer dan de indicator die de Europese Commissie heeft aangenomen... een aantal indicatoren voor evenwicht waar je op moet letten. Ja. Want dan moet je gemiddeld over zes jaar, over drie jaar moet je zes procent. Dat is te veel. We hebben nu al 10%. Procent. we hebben dat al jarenlang... Langzamerhand opgelopen. Ja. Dus volgens die indicatie zou juist iets moeten doen ja. om dat betalingsbalans overschot terug te brengen. Dat is goed voor andere landen in de Europese Unie, natuurlijk. Als wij meer uitgeven, ontvangen zij meer, ja. dan helpen we Italië en Spanje. Dan hou je de zaak op gang, ook. hou je de zaak, Slaar, de zaak op gang. Ja. Ja. Ja. Dus dat. Is in alle opzichten eigenlijk goed. Ja. U bent inmiddels, ik onderbreek u even, want ik wil ook zo graag. Uh, de tijd is beperkt, helaas. Ja, ja. Uh, u bent inmiddels 91. U ja. kijkt, uh, nou ja, je kunt toch echt wel zeggen vanaf de zijlijn inmiddels naar ja. het rijlen en zeilen. Ja, zeker, ja. Uh, vanochtend grote kop in het AD. Uh, minister Kamp hoopvol over de Nederlandse economie. Ja, ja. nou, het is altijd. Is dat, is <lacht> dat iets wat u kan nou, bekoren? Nou het is altijd goed om hoop te hebben. Ja, en Het begin van een Structureel ben ik ook heel hoopvol. Hm. Want dat grote betaalmangsoverschot is nu een teken dat wij het goed doen in de wereld. Dat wij meer uitvoeren dan we invoeren. En eh, dat we dus ook genoeg concurrerend zijn. Ja. Dat is voor onze open economie buitengewoon belangrijk. Maar het neemt niet weg dat eh, nadat we al de nodige bezuinigingen hebben gedaan in de afgelopen jaren... daar ja. die 16 miljard nog eens bij te doen. Het gaat toch ongetwijfeld korte termijn de werkloosheid verergen. Ja. En kijk, dat is het grote bezwaar. Dat we allemaal even wat minder moeten consumeren. We zijn zo rijk, dat hindert niet. Dat begrijpen de mensen best. Maar dat daardoor een aantal mensen hun werk kwijtraken... oudere mensen ook, die niet makkelijk weer aan de slag komen... dat vind ik buitengewoon ongelukkig. Die mensen worden getroffen. Ja. Um, u bent 91, u bent twee keer minister van Financiën geweest. U bent oud-topman van het IMF. Hoe ziet u deze crisis? Hoe ernstig is het? Nou, uh, het is een crisis die heel ernstig zou kunnen worden. Je vergelijkt natuurlijk altijd met de crisis van de dertige jaren. Ja, die vergelijking is, is, is snel te maken. Hè? Waar ik bij, bij geboren ben, bij wijze van spreken. Ja. mij gemotiveerd heeft om met dat onderwerp bezig te houden. Is dat een reële vergelijking? Nou, uh, er zijn grote verschillen ook. En reëel in de zin dat ook toen werd er te veel uitgegeven, plotseling grote inzinkingen enzovoort. Het verschil is dat we nu die geweldige groei hebben in China, eh, wat de hele wereldeconomie ondersteunt. Ja. Aan de andere kant is dat een geweldige concurrentie voor de industriële landen. Dus structureel is het heel moeilijk voor Amerika en Europa. Maar we worden wel toch door die geweldige groei in China... Ja. een beetje op de been gauw en in andere eh, opkomende landen... zoals men dan zegt, dat is een verschil. Aan de andere kant is ook weer een verschil... dat Europa nu in die monetaire unie zit. En dat daar grote evenwichtsversturingen ja. zijn ontstaan. Ja. En die moeten hersteld worden. Ja. Dus ontkomen er niet aan dat landen met de kurkte, zoals Italië en Spanje en Griekenland, noem ik mij niet eens... die moeten bezuinigen, hervormen. Dat kan niet anders. En dat is natuurlijk, zoals ik net al uitlegde, ongunstig voor hun conjunctuur. Ja. Dus zij zien een dalend nationaal product. Maar daarom juist zouden landen die er gunstig voor staan... zoals Duitsland en Nederland, en die daar ruimte voor hebben een beetje meer moeten doen om het geheel ja. meer tot evenwicht te brengen. En zie en daar de hele... dus ook de mening van het Internationale Monetaire Fonds. Dat is belangrijker dan mijn mening. Okay. <laughs> We kijken het allemaal heel goed. Ja. En ik vind het fijn dat zij dus datzelfde okay. zeggen. Ik ja. wou dat daar meer naar geluisterd ja. werd. tijd zit er alweer op. En, en, je dat, weet het en fijn. zo is het. We moeten maar hopen dat de hoop <laughs> doet leven. <laughs> doe, doe, ja. Dank u wel, meneer Witteveen, voor dit uh, helaas veel te korte gesprek. Johan Witteveen, oud-minister van Financiën en oud-topman van het IMF. We zijn aan het einde gekomen van deze KRO Goedemorgen Nederland. Meer informatie over dit programma op www.kro.nl. U kunt ons ook volgen op Twitter, hashtag GMNL Radio. Zometeen na het nieuws, Naida met lijn 1. Hallo, Ida, waar ben jij? Hi carl Johan, goedemorgen. Gelukkig nieuwjaar. Ja, Ik uh, zit ergens vlak aan de snelweg in Culemborg, is het hè? Dames en heren, ja, Culemborg. Want ja, 2013, een spannend jaar. Nieuwjaar, je zou denken, ach, nieuwjaar, mooie voornemens. Maar het ziet er nou uit... Dat het misschien helemaal niet zo'n mooi jaar wordt. Want de crisis blijft en de werkloosheid blijft oplopen. Ja, en wie lopen er dit jaar het meeste risico om hun baan te verliezen? Dat is de vraag. En als ze hun baan verliezen, wat dan? Dat hoort u allemaal straks na het nieuws met Jan van der Putten. Radio 1, het NOS-journal. De nabestaanden van slachtoffers van de dictatuur in Argentinië... hebben aangifte gedaan tegen Jorge Soriqueta, de vader van prinses Maxima. Dat meldt de Argentijnse krant Pagina Dosse. Volgens een Argentijnse rechter is er nieuw bewijs... dat Soriqueta in zijn periode als minister van Landbouw... betrokken was bij de verdwijning van meerdere mensen.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 En Reinier Paping, die in 1963 de Elfstedentocht won... krijgt zometeen zijn eigen postzegel. PostNL wilde schaatser eren met de zegel... voor zijn bijzondere overwinning van 50 jaar geleden. Paping reed in de barre Elfstedentocht van 18 januari 1963 weg uit de kopgroep... en legde meer dan de helft van de tocht alleen af. Nu dus een eigen postzegel, Reinier Paping. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Dit is Radio 1. Ntr lijn 1. Hier is Naida Orange. Gelukkig nieuwjaar, beste luisteraars, mogen het een mooi nieuwjaar worden. Want u weet het, een nieuwjaar betekent nieuwe rondes, nieuwe kansen in 2013. Maar ja, is dat wel waar? Klopt dat sprookje wel? Want als het gaat om het behouden van je baan, valt er veel te vrezen. Volgens Renier Kastelijn, voorzitter bij Vakbond de Unie... gaat de ontslaggolf die nu afspeelt in de luchtvaartsector en de financiële sector... alleen maar groter en groter worden. En dat is niet zo best. Ja, Vandaag praten we dan ook in lijn 1 over ontslagen worden... Wie moeten er vrezen voor hun baan en wat kan je doen... Als je het ziet aankomen dat je ontslagen wordt. Ja en aan de andere kant kun je, je afvragen: is het wel heel erg om ontslagen te worden? Misschien zat je er al veel te lang en had je het eigenlijk helemaal niet naar je zin. En is dit het juiste moment om je dromen te laten uitkomen? En dat te doen wat je altijd hebt willen doen. Dus wordt 2013 alsnog een mooi jaar. Bent u ontslagen, luisteraars? Bent u bang dat u binnenkort ontslagen wordt? Of was u ontslagen en heeft u alsnog uw droombaan gekregen? Bel ons dan, want hoe ziet 2013 eruit voor u als het gaat om? Werk. Dat wil ik horen. Bel naar 0800 1121 Of tweet naar hashtag Lijn1 Radio. 1 is het. Lijn1 Radio? Lijn1 Radio. Ja. En u kunt ook mailen naar lijn1apenstaartje ntr.nl. Of bezoek onze website lijn1.ntr.nl. Kortom, u kunt van alles doen om in de uitzending te komen. Blijf luisteren naar Lijn1. Welkom vanuit Culemborg. Take this job and shove it. I ain't working here no more. Johnny Paycheck hoorde u luisteraars. Ja, en die Paycheck, hoeveel van ons nog een Paycheck krijgen de komende tijd is maar de vraag. Want nieuwjaar of niet, het ziet er niet rooskleurig uit op onze arbeidsmarkt. Lijn 1 is dit, vanuit Culemborg. En we staan vlak voor het gebouw van de vakbond De Unie. En in de bus onder andere Reinier Kastelein, voorzitter bij vakbond De Unie. Ja, en de vakbond De Unie is een vakbond voor hoger personeel. En zij zien al vroegtijdig waar de grote klappen gaan vallen. Reinier Kastelein, welkom. Goedemorgen. Goedemorgen. Mooi nieuwjaar. Is het ondanks alles toch een beetje een mooi nieuwjaar? Nou, ik ben altijd optimistisch van aard, dus in die zin uh, uh, hoop ik dat het een mooi nieuw jaar is. Um, uh, maar maar de, inderdaad. er zijn natuurlijk een hoop mensen die dit jaar uh, uh, het risico lopen om hun baan kwijt te raken. En welke mensen zijn of? Van welke sectoren denken we dan? Nou, um, uh, van de week uh, zijn we al uitgebreid uh, naar buiten gekomen... met de aankondiging dat er in de financiële sector harde klappen gaan vallen. Mm -hmm. En ik zie dat de komende jaren nog wel doorgaan. Uh, je ziet dat uh, steeds meer mensen digitaal gaan bankieren. Hè. Er komen steeds minder mensen komen er op kantoor bij banken. Ja. Um, uh, als de huizenmarkt stagneert, dan worden er minder hypotheken aangevraagd. Dus er is minder behoefte aan hypotheekadviseurs. Bovendien gaan die hypotheekadviezen ook steeds vaker digitaal plaatsvinden. Hè. Daar staan de kranten vandaag weer vol van. Mm -hmm. En wat je dus ziet, is dat er steeds minder ondersteunen steun en personeel nodig is bij die banken. En ja. ik denk dat er de komende jaren nog duizenden mensen hun baan zullen kwijtraken. En dan kun je, ik ga het even in twee knippen, want, als u, want we hebben het over de economische crisis. Maar als u dan zegt, van stil, steeds meer mensen gaan uh, digitaal bankieren, gaan allerlei aanvragen digitaal doen. Dus dat ondersteunpersoneel heb je niet meer nodig. Maar dat is toch gewoon ook iets wat bij onze moderne samenleving hoort. Dat hadden we toch al eens kunnen zien aankomen 15 jaar geleden, 10 jaar geleden, 5 jaar geleden? Ja, daar zit hem juist de crux. Dat hadden we dus kunnen zien aankomen. En wat levert het kabinetsbeleid op dit moment op? Er zijn geen alternatieven voor deze mensen. Dat bepaalde werkzaamheden in onze economie verdwijnen omdat de economie moderniseert... Maar dat is een logisch gevolg van de wijze waarop wij samenleven. Ja. Maar dan moet er wel een alternatief zijn voor deze mensen. En waar blijft het alternatief? Dat is hetgene waar ik me druk om maak. En wie had dat alternatief moeten bieden? Wie moet dat bieden? Nou, ik denk dat kabinet Rutte 2 eh, toch eh, met mooie plannen moet komen hoe de dag van morgen eruit moet zien. Maar even praktisch. Hè? Ik, ik werk, stel, ik ben een ING-medewerker, een ABN AMRO-medewerker, vul het maar in. Ik sta achter in die bank, achter die balie en vraag hoeveel geld wilt u opnemen of whatever. Maar dan weet je toch dat dat soort beroepen op een gegeven moment verdwijnen. Dus is het dan wel de politiek daar een oplossing voor moet zorgen? Ik denk dat de politiek verantwoordelijk is voor de wijze waarop wij onze economie inrichten. En als ja. er geen mogelijkheden zijn om nieuwe werkgelegenheid te creëren... omdat financieringsmogelijkheden voor het MKB heel strak staan... waardoor het MKB niet kan investeren, niet kan innoveren... en geen werkgelegenheid kan creëren... dan ligt ja. dat wel degelijk een taak voor de overheid om dat te faciliteren. En dan hadden aan de andere kant de banken zelf bijvoorbeeld. Bijvoorbeeld de ING, ABN AMRO... Die zagen natuurlijk ook aankomen. Die jongens en meiden die in hun mooie pakken achter die balie staan... hebben ze straks niet meer nodig. Hadden ze niet ook veel eerder aan de herscholing van het personeel moeten doen? Nou, wat, je, wat je juist ziet is dat steeds meer werkgevers... en dat is niet alleen in de financiële sector... maar steeds meer werkgevers juist zelf beginnen... met weer een soort ouderwetse vakschool... en hun eigen personeel gaan opleiden. Omdat ook daarin in de overheid uh, in het overheidsbeleid... het onderwijsbeleid uh, heel erg tekort is geschoten de afgelopen jaren. Dat ja. zie je vooral weer in de technische industrie. Dat, mensen gewoon, dat bedrijven weer hun eigen mensen gaan scholen. Omdat er vanaf de opleidingen die door de overheid worden neergezet... geen goed geschoolde mensen komen. Ja, en hoe zit dat dan nu met... ik, ik zit te denken, we zitten in januari over een half jaar... Ja, ongeveer een half jaar dan uh, krijgen we weer een hele stroom afgestudeerden die van het hbo komen, van de universiteit. Al die jongens en meiden die nu in het laatste half jaar economie zitten bijvoorbeeld. En dachten, goh, leuk straks een leuke baan bij de bank. Die kunnen het schudden, lijkt me. Ja, maar jongeren hebben sowieso al het, uh, het probleem... dat ze op de arbeidsmarkt weinig plek weten te veroveren. Want als ze een plek krijgen, dan is die tijdelijk. Mm -hmm. En je hebt de flexwet. Mensen kunnen een aantal keer een tijdelijk contract krijgen... en worden daarna um, uh, uh, toch weer eruit gestuurd... omdat er dan weer goedkopere krachten kunnen worden aangenomen. Op die manier ben je nooit in staat om een serieuze carrière op te bouwen. Hij wordt elke keer onderbroken... omdat je uh, gewoon geen uitzicht hebt op een vaste aanstelling. Ja, even de feiten. Eind van, uh, van dit jaar, dus we uh, sloten 12... 2012 af met 100.000 meer werklozen dan een jaar geleden. Dat is fors. Dat is fors. En heeft, ik voorzie dat het dit jaar nog, uh, nog veel meer En heeft u cijfers? Kan. Want als we denken bijvoorbeeld aan die financiële markt... aan die, aan die banken, die mensen die daar werken. Ja, ik, heeft u ik, cijfers? Ik, ik heb wel echt getallen. Uh, als je ziet wat het afgelopen jaar is aangekondigd... wat het, het komende jaar komen, er gaan 2300 banen uit bij ABN AMRO. Uh, er gaan er 2300 uit bij ING. Uh, 750 bij SNS. Uh, 300 bij Egon. Uh, ja, noem het maar op. Ja. Weet je, dit zijn hele makkelijke aantallen. En wij hebben het hier een paar minuten over. Maar je zal maar één van deze mensen zijn. Ja. En gewoon morgen thuiskomen en te horen krijgen te horen gekregen hebben dat je je baan kwijt bent. En los het dan maar op. Even voor de, voor de, voor de luisteraars, want Renier Kastelijn, u bent voorzitter bij vakbond de Unie en uw vakbond is er voor hoger personeel. Dus die cijfers die u noemt gaat dus mensen met een, dat gaat dus over midden en hoger kader, neem ik aan. Ja, ik heb het voornamelijk over die groep mensen, maar ja. het raakt natuurlijk veel breder in de beroepsbevolking. Dus als, moet je nagaan, als ik het alleen maar over deze aantallen heb, hoe grote aantallen daadwerkelijk worden. Maar dat minder kader en dat hoger kader, hè? dat is toch ook de ruggengraat van onze samenleving, zou je denken? Ik denk dat we uh, hier inderdaad hebben over de groep die de meeste belastingopbrengsten genereren en op die manier de ruggengraat van de samenleving vormen. Ja. En deze mensen die hebben geen perspectief, want dat je je baan kwijtraakt, daar waren we het net over eens als werkzaamheden veranderen, dan veranderen die en dan moet je daar ook uh -huh. gewoon in meegaan, maar er moet wel een alternatief zijn. En welk alternatief is er? Er is geen de, werkgelegenheid. De sterkste schouders dragen de zwaarste lasten, maar deze sterke schouders kunnen straks niks meer dragen, nee, ook die, niet hun eigen lasten. Die worden geknakt. En je, je komt in de uh, je krijgt heel even een, een werkloosheid werkloosheidsuitkering, daarna kom je op bijstandsniveau en je bent het gewoon uh, je bent gewoon kwijt. Je moet je, je vaste lasten betalen. Je, je moet je kinderen nog uh, vertellen dat ze van hun sportverenigingen af afmoeden. Uh, ik denk dat je hier een, het kunt spreken ja. van een sociale armoedeval. Monika, goedemorgen. Goedemorgen. Fijne wensen nog voor het komend jaar? Ja, ook zo. De allerbeste en een gezond 2013. Dank u wel. Bent u optimistisch over 2013? Uh, nou, ten dele, ten dele niet zo heel erg, eerlijk gezegd. Ja. Want wat is uw situatie nu als het gaat om werk? Um, ik ben een uh, communicatieadviseur, een 50-plusser. Mm -hmm. En ik zit thuis op de bank met al mijn ervaring. Ja, want u, wanneer bent u ontslagen? Um, um, ik ben 1 november ben ik, uh, uh, ontslagen. Yeah. En ik wist al een poosje daarvoor dat ik werk, ander werk moest gaan zoeken. Mm -hmm. En dat is tot op heden nog niet gelukt. Um, ik vind het juist, ik, ik hoor praten over de jongeren die dus uh, moeilijk aan een baan komen. Maar het grappige is dat waar ik tegenaan loop is dat juist mensen met weinig ervaring gezocht worden. Mm -hmm. stagiaires, mensen met minimaal drie of maximaal drie jaar ervaring. Ja. En dat dat de mensen zijn die ze zoeken. En dat als jij dus meer ervaring hebt, dat je niet eens uitgenodigd wordt. U bent wordt. gewoon duurder. Nee, nee. Dat valt, eigenlijk valt dat heel erg mee. Ik ben niet, ik ben niet zo duur. Nee, nee maar, serieus niet. U, u bent 50-plussen, uh, al, al, hè? Uh, als je eenmaal in een uitkering zit, dan laat je een behoorlijke veer, hoor. Dat kan ik je wel vertellen. Ja. En uh, als ik dan ook hoor dat ik tot mijn 67ste door moet werken, dan denk ik waar... We hebben een kabinet dat uh, de WW terug wil draaien. Want die werklozen die daar dan maar thuis op die bank zitten... Ja. die moeten prikkels hebben om aan het werk te gaan. Dan denk ik, ja, waar? Nou, Want, weet u dat waar... In... En Monika? er zijn heel veel van mijn leeftijdgenoten... die ook allemaal thuis op de bank zitten met hun ervaring... Ja. Um, ja, Wilt, u ja. Wilt u gratis advies? u advies, Want wij hebben hier iemand in de bus zitten in lijn 1 in Culemborg. Marlies van Fenroy. En zij heeft het boek geschreven, Ontslag, welke keuze maak jij? En uh, ja, als we haar uh, mogen geloven, dan is er nog hoop. Dankjewel Monika. We gaan even advies vragen aan Marlies van Fenroy. Marlies, als je dit verhaal hoort van Monika, communicatieadviseur 50+, plus, heel veel werkervaring en moet zeker nog 15 jaar mee. Nou, uh, wat ik van Monika hoor, is dat zij, de, zij zegt... er wordt voornamelijk mensen gevraagd die weinig werkervaring hebben. En wat mijn ervaring is, is dat op het moment dat jij boven de 40 bent... dat jij het merendeel van je banen gaat krijgen via via, dus via je netwerk. Mm -hmm. Dus als, het klopt, dat, als mijn aanname klopt en het is zo dat zij dus dan alleen maar vacatures zoekt... die dus in kranten of in, in de media staan... dan denk ik dat is niet haar bron om weer werk te vinden. Ze moet het doen via haar netwerk. Dat is wel mijn advies aan haar. Ja. Maar heel veel mensen, als je dat zegt, hebben die altijd het idee... Ja, maar Pietje Puk, die heeft wel een netwerk, maar ik niet. Ja, en dat is inderdaad ook hetgene waar ik me in mijn werk mee bezighoud. Is van het uitzoeken van je netwerk. Maak een LinkedIn-profiel, kijk wie je kent. Mm -hmm. En het gaat ook weer via via. Dus het is niet zo dat jouw broer of je zus of een familielid voor jou een baan kan vinden. Ja. Als wel, ook zij hebben weer... Werkervaring? Zij hebben weer ervaring binnen bedrijven. Dus ga op zoek naar ook weer die mensen die achter jouw warme netwerk zitten. Want even over jou Marlies van Venroy. Ik zei het al, jij schreef het boek Ontslag, welke keuze maak jij? Jij werkt met mensen die dreigen ontslagen te worden of al ontslagen zijn? Allebei. Allebei. Ja. En hoeveel mensen heb je in de afgelopen jaren gezien en gesproken... Nou, ik denk dat je dan wel eigenlijk kan praten in de duizendtallen. Oké, okay. ja, ja. dus jij weet waar je het over hebt. Nou ja, ik, ik doe dit werk ook al tien jaar. En ik kan zeggen dat af, uh, tien jaar, toen ik pas begon was het voornamelijk mensen die langdurig in de uitkering zaten. Maar nu ben, word ik voornamelijk ook betrokken ja. bij reorganisaties binnen bedrijven. Een van de dingen die jij zegt, waar ik zelf wel uh, van schrok, is dat je zegt van wat jij ziet is uh, mensen, zeker in dat, in dat middenkader en hoge kader, die leidinggevende zijn, manager, allemaal leuke banen hebben. Mensen die uh, heel erg goed zijn in wat ze doen en dan worden ze ontslagen of dreigen ontslagen te worden. En dan veranderen, het, veranderen ze eigenlijk bijna in een soort kneusjes die niks meer durven en heel onzeker worden. Klopt. Dat is heel verdrietig. Ja, dat is inderdaad heel verdrietig. En daarom is ook mijn advies, ook voor alles wat er nu de komende periode komen gaat... is ga nu alvast aan de slag met het updaten van je cv. Mm -hmm. Ga alvast aan de slag om het, de markt te verkennen van... goh, wat zou ik eventueel kunnen? Het, het kan zijn dat je niet wordt ontslagen. Maar vanuit deze positie kan je wat ontspannen naar de arbeidsmarkt en naar jezelf kijken. want op het moment dat Dus je niet het hoort... wachten, want wat ik nee. in de praktijk zie... ik weet niet, luisteraars of u dat herkent, wat ik in de praktijk zie... Om me mij, om mij heen zie je mensen die weten van, nou ja, er vallen straks ontslagen in het bedrijf, dat ze juist heel erg bezig zijn met hoe zorg ik ervoor dat ik mijn baantje hou en hoe ga ik het financieel? En die zijn, weet je, hoe zorg ik ervoor dat ik geld meekrijg? Ze zijn meer met dat soort dingen bezig dan bezig met het idee van... nou ja, weet je wat, dan ga ik toch weg en zoek ik ergens anders iets. Ja, en dat klopt ook inderdaad, want ik zie dat de meer, meerderheid van de mensen... willen toch bij de eigen organisatie blijven, maar het is een en-en. En, -en. en uh -huh. je kan kijken van, goh, hoe kan ik zoveel mogelijk geld meekrijgen? Maar en je gaat ook kijken van, goh, hoe kan ik mijn positie op de arbeidsmarkt... nu al gaan verkennen? En hoe kan ik mezelf goed presenteren? Ja, en dan kan ik me voorstellen dat er luisteraars zijn die denken van... leuk hoor, mevrouw Merlies van Venroy... Uh, u zegt ga maar verkennen, maar uh, Renier Kastlijn, onze gastvoorzitter bij de vakbond de Unie... zegt net: nog meer mensen raken hun baan kwijt. Er zijn bijna geen banen. Dus wat moet ik verkennen? Nou, het is, uh, ik, ik begrijp Renier zijn positie vanuit de vakbond dat hij een, een alarm wil, wil laten rinkelen. Ja. Echter, vanuit mijn kant zeg ik ook tegen de mensen van: goh, kijk graag uit van je eigen kracht. En de media is er, om de, het kabinet dan te alarmeren. Echter, luister niet alleen maar naar de media, maar kijk ook naar jezelf. Want er zijn mensen die komen bij mij met artikelen, die, en waarin staat van 50-plussers, die komen niet meer aan de bak. Ja. Dan zeg ik, goh, dus voor jou houdt het dus gewoon op. Dus je kan gewoon stoppen met solliciteren. Dan uh -huh. zeggen ze, nee, want ik kan nog wel wat. Ja. En dan gaan we naar kijken. Maar de media is een grote algemene deler. Ga uit van je eigen kwaliteit. Maar dat is ook wel de toegevoegde, de toegevoegde waarde die ik ook nog wel even wil benoemen. van mensen. Uh, eigenlijk heb ik het over 45-plussers. Die mensen hebben zo ontzettend veel ervaring. En door werkgevers wordt daar toch vaak op een andere manier tegen aangekeken. Er wordt vaak gedacht dat er een hoger ziekteverzuim is, dat er uh, minder flexibiliteit is. Maar mijn gevoel is juist dat die, die generatie zo ontzettend veel ervaring heeft... dat als je die mensen nu niet meer opnieuw aan een baan helpt... Ja. Dat, dat, dat je dan een, een enorme kapitaalvernietiging doet. Deze mensen die zijn gewoon nodig op de markt. En uh, Wat natuurlijk wel zo is, als jij gewend bent om jarenlang veilig bij een werkgever te zitten... en niet geleerd hebt om in jezelf te investeren... en niet geleerd hebt om jezelf te blijven scholen... dat het nu moeilijk is om daar dan heel snel die draai in te kunnen maken. Maar daar hebben we gezamenlijke verantwoordelijkheid te nemen. Je kunt het niet afwentelen op het individu... Het zal je maar overkomen, zoals Monika, die dan nu maanden op zoek moet naar een nieuwe baan. Wie weet, gaat het nog wel jaren duren. Ja, maar wat kunnen jullie doen dan? Want Attie Vogelzang die mailt ons, die zegt: uh, Wat is dan de eigen, waar, waar is de eigen de verantwoordelijkheid van de Unie? De, de verantwoordelijkheid van de Unie zit hem in, in, in meerdere uh, zaken. Allereerst uh, uh, staat voor ons voorop dat wij gaan voor werkzekerheid en inkomen. Dus ja. als wij uh, bij werkgevers aan tafel zitten en CO's afsluiten, dan hebben wij het voornamelijk over de mogelijkheid om zoveel mogelijk mensen aan het werk te houden. Dat betekent dat wij de afgelopen jaren gematigder zijn geweest in, in onze looneisen, zodat we die werkgevers niet het vel over de neus trekken. Mm -hmm. Daarnaast hebben we natuurlijk plekken waar we sociale plannen moeten afspreken, omdat bedrijven gewoon ophouden met de werkzaamheden die ze doen. Ja. Um, dan zorgen we heel vaak voor trajecten van, uh, van werk naar werk. Daar begeleiden wij onze leden dan ook in. En de werknemers die dan onder die sociale plannen vallen. Dus daar, daar ligt een hele hoop verantwoordelijkheid voor ons. En die pakken we ook. Ik ga even terug naar Monika. Monika, je hangt nog aan de telefoon. Want je wilt nog even reageren op de dingen die Marlies van Venroy in de bus heeft gezegd. Ja, dat klopt. Ik, ik heb nog even teruggebeld. Want uh, Marlies kwam met dat verhaal van netwerken. Ja. En ik vind het een enorm overschat verhaal, dat netwerken. Uh, gebakken lucht vaak. Uh, het Houdt is mij ook aangeraden, ga netwerken. Nou, ik ben ja. actief op LinkedIn. Ik heb er over de 200 contacten. Uh, ik ga al een tijdje mee, dus ik ken best een heleboel mensen. Mm -hmm. Ik heb misschien in alle jaren dat ik uh, werk zoek... want ik heb de afgelopen 12 twaalf jaar, twaalf jaar aardig wat geduld dropt... dankzij de flexwet. Je krijgt een contract en het contract is weer afgelopen. De baan wordt weer opgeheven en uh, je kan weer... Uh, ...opnieuw op zoek naar werk, dat is vervelend... ...want je ja. kunt geen vertrouwensband opbouwen binnen een bedrijf. Nou, dus ik heb best wel een aardig netwerk. Ik heb misschien één keer uit mijn netwerk een baan kunnen krijgen... Ja. ...en ik vind dat het enorm overschat wordt. Ja, bent er wordt niet... mensen aangeraden, maar in de praktijk is naar mijn idee... ...en ook wat ik in mijn omgeving hoor, is dat zwaar overschat... En ja. Moet je ook zeker gewoon reageren op vacatures, okay. naar Uitzendbureaus. Gaan, helder. Uh, en op allerlei andere manieren jezelf onder de aandacht proberen te brengen. Ja. Want anders gaat het netwerk in worden. Monika, ik ga je onderbreken, ja. want je verhaal is helder en je bent niet de enige. Want de Ivo 55 die twittert ons ook lekker dat netwerk. Maar ja, wat als het helemaal niet zo lekker werkt? Reactie graag van Marlies van Venroy. Nou, Ik noemde nu net netwerken, maar het is natuurlijk een en-en-en situatie, want je reageert en op vacatures, je, reage, je schrijft open sollicitatiebrieven, je kijkt in je netwerk. Dus het is niet alleen maar zo van als je dus 40 plus bent, moet je het via je netwerk halen, maar het is wel dat het merendeel van de banen via je netwerk naar ja. binnen komt. Maar goed, nou zegt Monika, dat is een uh, gebakken lucht, want dat is helemaal niet waar, in ieder geval 55 zegt het ook. Dus wordt het misschien toch overschat, dat netwerk? Nou, kijk, als je Op papier kan het kloppen, hè, dat netwerk, maar in de praktijk misschien niet. Nou, de, bij de trainingen die ik geef, dan vraag ik ook aan de mensen... Van, goh, hoeveel mensen hebben hier via via wel eens een baan gevonden? En dan kan, je zeggen, kan ik echt zeggen dat 80% van de mensen altijd eigenlijk via via hun banen hebben gevonden. Ja. Maar het blijft een en-en-en situatie. Ja, even over, nog even doorgaand op het netwerk. Een van de dingen die ik in mijn omgeving zie is... ik hoor ook wel eens vrienden en vriendinnen roepen... ja, wat heb ik nou aan mijn netwerk? Wat mij opvalt is dat mensen die vaak roepen... wat heb ik aan mijn netwerk... vaak niet goed kunnen formuleren wat ze precies zoeken. Dus mijn ervaring is, een netwerk kan je alleen helpen... als jij duidelijk weet wat je wil. Ja, dat is een hele goede toevoeging. Ja, klopt ook inderdaad. Daar loop je, dat zie jij ook in de praktijk. Ja, ja, en wat ik ook vaak zie is dat mensen zeggen... Van ja, Dan ga ik vragen of ze een baan hebben. Zeg dus ik nee, je gaat contacten leggen. Zodat je via via weer kennis krijgt over een organisatie. En het is schieten met hagel. Maar het is wel een manier om een baan te vinden. En ja. je moet zoveel mogelijk manieren aanwenden. Uh, Tessier, die twittert het volgende. Die zegt, ja die ouderen die krijgen vaak niet eens een kans... om überhaupt op gesprek te komen. Want hun ervaring wordt vaak als bedreigend gezien voor anderen. Renier Kastelein, voorzitter bij de vakbond Unie. Is dat zo? Nou, ik, ik herken natuurlijk wel het geluid dat, dat ouderen uh, niet altijd op gesprek mogen komen. Of dat dan alleen maar komt omdat ze gezien worden als een bedreiging. Ik denk ook dat het komt met die vooroordelen waar ik het net over had. Hoger ziekteverzuim, uh, minder flexibel zijn, et cetera, et cetera. Ik denk dat um, uh, als je die, die mensen gewoon netjes in beeld zou kunnen brengen... dat je daar misschien wel van zou kunnen zeggen dat hun kinderen het huis uit zijn... waardoor ze veel flexibeler zijn. Uh, ja. Dat ze uh, zoveel ervaring hebben opgedaan in andere organisaties... zodat ze jouw organisatie nog wat kunnen leren. Um, ik denk dat er zoveel dingen te noemen zijn die, die de oudere werknemer waardevoller maakt dan, dan dat nu wordt afgeschilderd. Ja. Maar ja, het is natuurlijk wel zo, in een, in een markt waar meer werknemers uh, uh, te vinden zijn, kan een werkgever natuurlijk zoeken tot hij tot de best heeft. En als dat een goedkopere kracht moet zijn, ja, dan heb je als oudere vaak wel pech en word je minder snel uitgenodigd. Ja. Een van de dingen die ook kan, is als je dan je baan verliest en denkt wat moet ik, je kunt bij de pakken neerzetten, je kunt zien dat je netwerk niet werkt of je kunt voor jezelf beginnen. Jan van Galen, goedemorgen. Goedemorgen. U bent voor uzelf begonnen? Nou, ik ben in opstart inderdaad. Ik ben uh, ontslagen bij uh, Wereldomroep. Uh, en ik zag dat als een mooie kans voor een heel nieuwe start, iets heel anders doen. En wat, ga, wat gaat u nu doen? Nou, ik ga een uh, videoproductiebedrijf uh, beginnen. Ja. Uh, en dan wil ik uh, bedrijfsvideofilms uh, maken. Uh, ik heb uh, pak een beetje 30 jaar automatisering gedaan. Ja. Uh, en ja, je kunt uh, gaan zitten wachten tot er uh, weer wat nieuws op je pad komt... maar je kunt ook je eigen geluk maken en dat uh, ga ik doen. Dan bent u wel heel erg optimistisch en dan moet u ook vooral blijven. Maar ik denk dan meteen, er zijn toch al zo ontzettend veel van dat soort bedrijfjes? Wordt het niet heel moeilijk? Ja, maar als je daarop afgaat en je gaat bij de pakken neerzitten... dan, uh, dan kwijn je helemaal weg. Uh, ik ga proberen mijn eigen geluk te maken... Uh, Nederland heeft een uitstekend uh, WW-stelsel... waarbij je uh, een half jaar kunt proberen voor jezelf te beginnen... Ja. Nou ja, dat ga ik proberen. En uh, lukt het niet, dan ga ik altijd toch terug naar mijn oude stil. Maar niet geschoten is altijd raak. goed. Sorry hoor. Wat, wat Jan zegt. Geluk maken. Wat Jan nu zegt, dat proberen, wij, proberen wij ook in sociale plannen uh, nu uh, op te nemen. Wij, wij proberen werkgevers toe te, uh, bereid toe te vinden dat ze in sociale plannen afspreken. Dat ze garant staan voor werknemers die hun eigen start-up willen beginnen. Ja. En daar dus ook financieel een, een stukje borging kunnen geven waar de bank dat nog niet geeft. En op die manier probeer je ook mensen gewoon uh, aan het werk te houden. Oké. Okay. Oké, okay. succes Jan van der Galen met je bedrijf. Ja. Hans is vier jaar werkloos en heeft tips voor luisteraars die werkloos zijn. Goedemorgen Hans. Goedemorgen. Komt ja, u ik, maar met ik, uw tips. Ik net, ja, ik, ik hoor net de vorige bellen. Ja. En daar wil ik eigenlijk ook op aansluiten. Uh, ik ben dus ook. Uh, ik kwam van de Rijnvaart af. Uh -huh. En ik ben uh, vier jaar geleden werkloos geworden. En toen ben ik bij mijn dochter ben ik in huis gaan klussen. En ik dacht: van zit daar een boterham in? En uiteindelijk uh, heb ik nu al vier jaar overleefd uh, door bij uh, vooral oudere mensen en, uh, en ja, mensen met een handicap uh, kleine klusjes te doen. En uh, mijn tip is eigenlijk de volgende. Als je aan ziet komen dat je baan uh, eigenlijk uh, op de tocht staat. Mm -hmm. Ga dan eens uh, erover denken om je in te laten schrijven bij de Kamer van Koophandel. Ja. En ga, er, ga je eens verdiepen in uh, zelfstandig ondernemerschap. Ja. Het voordeel is dan, als je naast je baan al een bedrijf hebt. Ook, al, ook al, al heb je misschien maar één rekening uh, te laten zien aan de viskers. Mm -hmm. Dan is het voordeel dat je je WW gewoon 100% kan houden en daarnaast gewoon uh, je, baan, uh, of je, je bedrijf op kan bouwen. Ja. En uh, ja, Ik was zo wijs niet en ik heb dus uh, gewoon mijn uren ingeleverd bij de WW uh, die ik voor mezelf werkte. Mm -hmm. En uh, ja goed, dat had dus gewoon ook een heel stuk gunstiger kunnen zijn achteraf. Maar ik ja. wist dat niet en daar, daarom wil ik dit graag daarom doorgeven. Geef het. Weet je en wat? het is gewoon uh, het heel goed voor je, voor je eigen ontwikkeling. Ja. Ga kijken wat je of in je werk of in je hobby uh, voor een ander zou kunnen betekenen. En uh, ja, dat is ook goed voor je CV uh, als je door wil solliciteren naar een, gewoon uh, een baan weer zeg maar. Ja. Als je zelfstandig geweest bent. Precies. Dat is dus eigenlijk wat ik zeg hoor. Ja, dank u wel voor deze goede tip. Ik maar kan ik... ook complimenten geven hierover... hoor, dat, dat deze meneer zo actief daarin is. En wat, ook nog men, wat mensen ook nog kunnen doen... is vrijwilligerswerk gaan doen. En dan niet voor het aantal uren dat zij dan willen gaan werken. Als wel, dan ga je maar drie ochtenden in de week iets doen. Ja. Het, je blijft in het arbeidsproces. En dat is het belangrijkste ook weer... om je zelfvertrouwen daarin te behouden. Precies. En dan zeg je Marlies... precies wat Joke van de Amerong ons mailt. Want die zegt, ga vrijwilligerswerk doen. Je toont werklust en je bouwt... Ook netwerk op. Zij heeft zelf ooit vrijwilligerswerk gedaan en daaruit een baan gevonden. Uh, en ze is nu met pensioen, maar doet nog steeds vrijwilligerswerk. Dankjewel voor je reactie, Joke van Amerongen. In de bus nog steeds Renier Kastelijn, voorzitter bij vakbond de Unie. We horen verschillende mensen zeggen, ik ben voor mezelf begonnen. En ook dat klinkt nu erg goed. En dat je denkt, hé, hey, gemotiveerd, romantisch. Maar ja, dan beginnen we allemaal straks als ZZP'er. Zijn we wel genoeg ja, beschermd dan als ZZP'er? Want dat is ook geen makkelijk leven. Nou... Um... Even los van het feit dat, dat mensen allemaal zzp'er gaan uh, beginnen. Volgens mij moeten we het gewoon hebben over in wat voor land wij uh, wakker willen worden het komend jaar. En wat voor een visie uh, het, het kabinet neer gaat zetten over de, de sectoren waar we in gaan investeren. Welke kant willen wij op met dit land? He? Je ziet vandaag uh, Willem van Meenten, uh, een oproep doen dat we meer moeten investeren in de internetsector. Omdat daar enorme groeikansen zitten. Ja. Volgens mij moeten we het wel ook een beetje op, op wat macro niveau aanvliegen. Dan alleen maar zeggen dat die 100.000 werklozen die er het afgelopen jaar bij zijn gekomen. het nu uit hun eigen netwerk moeten halen en allemaal voor zichzelf moeten beginnen, want daar is natuurlijk gewoon geen werk voor, voor honderdduizenden zzp'ers die het allemaal maar voor zichzelf gaan beginnen. Ja. We, we moeten met dit land gewoon ook vooruit en, en dat is een stukje visie, dat mis ik gewoon vanuit Den Haag en daar hebben we behoefte aan. Dankjewel, helder verhaal. Luisteraars, als u toch nog behoefte heeft aan meer tips... boek van Marlies van Venroy Ontslag. Welke keuze maak jij leer effectief solliciteren? Hoop dat het helpt. En ondanks dit hele beetje down-gesprek... wens ik u toch nog een heel mooi jaar. Tot morgen, dan zijn we er weer.